is Nieuws van 12 uur. Joris Tubenitski met een winkelcentrum in Siberië blijft oplopen. De Russische minister van Rampen zegt dat zeker 64 mensen om het leven zijn gekomen. Het zoeken naar slachtoffers is lastig doordat het dak van het gebouw is ingestort. De oorzaak van de brand in Siberië is nog altijd onbekend. Een omstreden imam uit Den Haag heeft in een preek uitgehaald naar de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, meldt de Telegraaf. In een video op Facebook noemt de imam hem een afvallige moslim en een vijand van de islam. De imam had in de Haagse wijken Transvaal en de Schilderswijk al een gebiedsverbod... en dat is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding verlengd. De politie heeft een grote hennepkwekerij ontdekt op een industrieterrein in Heerlen. In een loods stonden zeecontainers en opleggers vol met honderden hennepplantjes... De totale opbrengst heeft een straatwaarde van mogelijk enkele tonnen. De politie heeft nog niemand opgepakt. Henk Bres gaat toch niet voor de PVV de Haagse gemeenteraad in, meldt Omroep West. Hij werd vorige week gekozen met voorkeursstemmen. Bres zal wel fractievertegenwoordiger zijn en dus mogen praten bij vergaderingen, maar neemt dus geen plaats in de gemeenteraad. Hij zegt dat hij onderwerpen waar hij geen kaas van heeft gegeten overlaat aan PVV'ers met meer ervaring. En komend halfjaar worden de Nieuwe Waterweg en de Botlek anderhalve meter dieper. Vandaag begint het baggerwerk. Dat is bedoeld om het havengebied van Rotterdam bereikbaar te houden voor steeds grotere containerschepen. Om het Botlekgebied te bereiken moeten sommige schepen nu op de Maasvlakte al een deel van hun lading afstoten. Anders liggen ze te diep om verder te gaan.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 Welkom bij Twee Uur Lang ZFM Lunch. Eet smakelijk allemaal natuurlijk. En dat zeg ik vast ook namens... Namens mij hè, namens Dolly natuurlijk. Hey Cheryl, leuk dat je er weer bent Goeie middag. Heb je een goed weekend gehad? Ik heb een uh, geweldig weekend gehad. Echt waar, leuk? Ja, ja. gisteren uh, ja, familieleden op bezoek gehad en zo... die we alweer een tijd niet gezien hadden. Dus oh, wat was... gezellig. Dat was heel leuk. Ja. Was er een aanleiding voor? Uh, nou, een aanleiding dat je eigenlijk elkaar nooit uit moet verliezen. Oh, dat nee, je en toe is, uh, iets moet organiseren waardoor je weer bij elkaar komt. Dan Behalve op begrafenissen. Dat, dat, ah, ja, ja, ja, ja, ja, dat is vaak zo. Ja, ja, ja, zo. ja, ja maar die familie... organiseer je niet zelf zomaar. 1, twee, drie hoor. Dat overkomt je meer. Ja, maar ja. ik bedoel, het is wel vaak zo dat familieleden... Uh, uh, oh, leuk je weer eens te zien, maar het is vaak op Ja, Klopt, hoe ouder ja. je wordt, hoe meer ja, dat voorkomt. Ja. Ja, ja, dus dus ja. dat proberen wij te voorkomen. En dan, ja. Nou, dan moet, je gewoon, dan moet je iets organiseren. Waardoor het op een andere manier kan we houden bijvoorbeeld met neven en nichten we houden bijvoorbeeld een, een keer in het jaar houden een, een familiedag en dan hebben we een etentje en we praten bij nou ja. ja, gezellig ja. ja ja dat waren mijn neven en nichten ook van plan en maar er komt weer niet zoveel van terecht, vrees ik. Oké, okay, nou ja. Dat, dat beloven we elkaar ook al jaren. Kwestie om alleen doorbijten. Hoor ja, gewoon doen, hè. Gewoon doen. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, uh, ja? ja, jij hebt natuurlijk weer van alles te vertellen straks. Och man, hou op. Ja. Er is, ik, ik denk dat we er niet eens aan muziek draaien toekomen. Zoveel is te vertellen over zandwoorden. Nou, dat willen de mensen niet. Die willen ook muziek oh, horen. Oh, ja, dus, ja. Dus je zal toch een selectie moeten maken. Ja, doe maar hot. een leuk kerstliedje. <laughs> Ja, dat ja, ja, vergeving, vergeving, luisteraars. Want ja dat, ja. Was, ja, dat ging. Zou dat dan met de zomertijd te maken gehad hebben? Ik weet het niet. Nee, niet. want het was daarvoor ook al. Ja, ja, ja. ja. Ik oh. weet het niet wat het is. Oké. Okay. Ja. ze zeggen: als de, als de klok op hol slaat, dan uh, gaat hij door naar de kerst. Ja, het zou zomaar kunnen. He, We zijn toch allemaal ja. weer, ook weer een uurtje oud, hoor. Dus ja. ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus er kan van alles gebeuren. Maar Ach, ja. zo is het is, is, is weer goed gekomen, want het nieuws kwam weer voorbij net. En, oh, uh, kijk eens aan. Dus, He, uh, onze, onze techneuten staan voor niets. Ja, zo He, zo af en toe gaat het mank met de techniek. Maar ja... Lieve luisteraars, er zijn hier mensen achter de schermen altijd druk bezig... om eventuele fouten die erin sluipen zo snel mogelijk weer te herstellen. Ja, ik heb trouwens He? al drie, alles, uh... drie boze telefoontjes gehad gisteren. Dit is toch wat? Ja, ja er zijn mensen die gewoon hun kerstboom alweer hadden opgetuigd. Echt waar, hè? En achteraf. Ja. Ja. Die voelde ja. zich helemaal bedrogen en in de maling genomen, natuurlijk. Ja. Ja. Oh. Maar goed, ja, maar ik, heb ze, ik ben gaan helpen afbreken weer. Dus dat, uh, ja. Zullen wij dan maar straks ter compensatie... mijn naam is Haas uh, draaien? <laughs> ja. op, op naar de Pasen? Ja, die moet ik dan opzoeken. Hè? Ja, uh, wow. die moet, ja, Die moet ik dan wel even opzoeken. Ja, natuurlijk. dat is waar. Ja, ja, dat ja, is, ja, maar dat ja, je ja. zei je ook, doen we straks. Doe we ja, straks. Dus ja. Is dat is het ook. <laughs> nou, eens even kijken. Dan moet je ook nog een stukje muziek draaien, natuurlijk. Want het is, zou wel leuk, euh, leuk zijn, toch? Ja. Dat, als we ook een stukje muziek draaien. Absoluut, ja, ja, dat zou wel fijn zijn. Ja, nou, dan gaan we met een beautiful day beginnen. Want het is vandaag gewoon een mooie dag als ik naar buiten kijk. Het zonnetje heerlijk, schijnt. Heerlijk, heerlijk. Nou, you too? You, too? you too? Me too? Ja, you, you too, too. Me? Okay, you You too. like Beautiful me? day, yeah? you too. Okay, oh, daar komt ie. Nou, voor een dankjewel.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 Two, met Een uh, Beautiful Day. Uh, ik ga nog een plaatje draaien door. En dan wou ik maar de eerste artiest in het licht uh, naar, voren, naar voren halen. Die dus, zullen we gaan doen? Diana en Ross? Oh, dat lijkt me leuk. Ja? Zitten de zure pruimen er ook bij? Zure pruimen? Het Supremes. Oh, nou. <laughs> ik denk, wat heb jij je nou over? <laughs> nee, ik heb een, een liedje van haar alleen uitgekozen, eerlijk gezegd. Oh. Okay. Moet, je, moet je even bij, bij mijn lijstje kijken? Dat ze eenzaam en van is. Ja. Ach. Kijk, ik sta rechts in de hoek, Charlotte. Ja, je, je, zi, hoek je, je zit naast rechts in de hoek. Nee, hier. Nee, in het scherm. Ja, Ja. ik wel, Charlotte. Nee, op je scherm sta ik rechts in de hoek. Ja, ik weet het oh, ja. oh, je hebt hem al naar je toe getrokken, dat liedje. Nee, nee nog, nog niet. Nee, oh, nog dat, niet. Dat, dat nog niet. Maar dat ga ik wel doen zo. Want ik bedoel, ik sta Ik sta nergens ik sta nergens voor je. Het is kerst, het is kerst het is even, het is eerst ja. maar even een oudje. de jaren ja? tachtig, jaren tachtig. Oh, dan gaan we straks naar de artiest in het licht. oké. Okay. gaat over you and me. Yes. you and me, over ja. jou en mij? ja. ik wist helemaal niet dat ze daar een liedje van we dat een zijn we zo'n leuk duo? we zijn zo bekend, jongen. Zo mij. geweldig. nou ik ga gauw luisteren. Ja. Ja. Het ging allemaal over, over jou en mij, eh, luisteraars. Eh, nee, het ging over Donnie en mij. Dat had ik net al bekendgemaakt. Maar ja. ik vond wel dat we een, een, een, een, een stuk positiever zijn neergezet dan we eigenlijk zijn. Hoort dat zo? Ja, het is natuurlijk een vrolijk liedje. Hè? Ja. ja. Nou, dat, uh, nee. nou ja, wij zijn nou eigenlijk altijd wel vrolijk, hè? Met z'n tweeën. Ik hou van vrolijkheid, hoor. Ja, ja. ja, ja ook? ik ook. Ja, nou en op. En we hebben Zeker hier weten. nog een gast binnen, die komt net binnenlopen. Ja, die is ook in... zo vrolijk. De, en Hij zegt ook, ja, doe het doe, doe, doe, doe gewoon nog. Een... Hij begon ook meteen van: Ik ben vandaag zo vrolijk. Zo vrolijk. Ja, en weet je wat ik zo knap vind? Nee. Dat hij in zijn eentje de, po de Poortjes-Polonaise gaat nee, dansen. Hij rijdt, hij, rijdt, God, hij rijdt Zo vrolijk is die man. Hij rijdt Peugeot hoor. Hij is niet eens eentje. Nee. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, daar komt hij dan. Artiest in het licht. Dankjewel, Ruud. <laughs> Dolly. Diane Ros. Ja. Jarig vandaag. Gefeliciteerd, ja, Diana. Ja, Zal ik straks wat over haar vertellen? Of wil je dat nu nee, doe doen? Ja, doe het eerst maar. Jongen. Eerst maar even ja, over nee, de Diana de vertellen. Ja, ja. ja, nou goed. Uh, ze heet feitelijk Diana Erie Ross. En ze is geboren op 26 maart 1944 in Michigan. En uh, ja, zoals we allemaal weten... het is natuurlijk een Amerikaanse soulzangeres. Ze werd bekend met de Supremes... en startte daarna een succesvolle solo-carrière. Ze werd trouwens geboren als tweede in een gezin met zes kinderen. En samen met Mary Wilson, Florence Bailaar en Barbara Martin vormden ze de Primettes in 1959. Nadat ze in 1960 een contract kregen bij Motown, werd de naam van de groep in 1961 veranderd in The Supremes. Barbara Martin verliet de groep kort daarna. In 1967 werd, werden ze Diana Ross en de Supremes. Florence Boylaar werd door, door Motown-eigenaar Barry Gordy ontslagen... waarna Cindy Birdsong erbij kwam en ze weer een zingend trio vormden. De Supremes namen twaalf grote hits op in deze periode... en vrijwel alle geschreven en geproduceerd door het trio Holland Dozier Holland... Nou, hadden we er toch een beetje mee te maken, hè? Ja, nou, hey, maar wat ze... zullen die andere uh, meisjes die dan ontslagen zijn? Oeh, wat zullen die er spijt hebben gehad? Oh, jee. oh ja, die is ontslagen. Die... Die... Ja, die andere is vanzelf gegaan, die ja. heeft spijt gehad. Die ontslagen is, die kan er niks aan doen natuurlijk. Nee. Ja. Nou, in ieder geval, uh, Diana Ross is twee keer getrouwd geweest... en uh, met Robert Ellis Silberstein van 1971 tot 1977... En met Arne Nas Junior van 1986 tot 2000 en Nas overleed in 2004 ten gevolge van een ongeval tijdens het bergbeklimmen. Ross heeft twee dochters met Silberstein en twee zoons met Nas. En daarnaast heeft ze een dochter met Barry Gordy die geboren werd toen Ross een half jaar met Silberstein getrouwd was. Oh! Ross ja. is ondeugend, hoor je dat? Ja, maar ja. En, ja, nou ja, goed. Laat het weer natuurlijk, zo het weer leren Ja, leren. waarschijnlijk. Ja. ja, of het is een MeToo-gevalletje, Dat kan <laughs> natuurlijk ook. Ze hebben meegedaan in de stand voor de loop gisteren. <laughs> oh nee, nou, is wel in 2009 gelegen. werd ze grootmoeder uh, en toen deze dochter dan een zoon kreeg en Ross werd ook genoemd in het testament van Michael Jackson als voogdes... Voor de kinderen naar zijn overlijden. Tot zover, Diana en Ros. Laten we maar gezellig gaan luisteren. Ja, toch? je hebt een mooie opgezochte op, op, Love hangover. Wat betekent dat ook weer? Een, hangover, een, een, een, een kater, hangover, kater hè? Een, een liefdeskater. Ka een li ja, een te veel, liefde. Als je te veel liefde krijgt, dan zit je de volgende dag met een kater. Oh. Of zou dat anders werken? Met niet. drank werkt het wel zo. <laughs> ja. nou. We naderen luisteraars, u zit al stijf op uw stoel van spanning natuurlijk. Uh, de periode uh, bij ZFM dat uh, wij het nieuws uh, dadelijk voorbij laten komen. Zijn er spannende dingen, Dolly, te melden? Het Niet normaal. Niet, no niet normaal? Ja, echt. Ik heb zo verschrikkelijk veel nieuws te vertellen. Ja. En, um... ja niks te raaien nog hoor, want dat is niet leuk. Dat nee, ver... dat is waar. Maar ik, ik wilde ook eigenlijk vertellen, want dat zit ik nu net te bedenken. Ik had van alles opgeschreven over dat over die evenementen die het afgelopen weekend... zo succesvol plaats hebben gevonden in Zandvoort. Maar dan laat ik dat maar achterwege... want dat gaat, daar gaat Joop het ook over hebben natuurlijk. Dus dan blijft het tenminste een beetje redelijk. We, hey, maar, kan maar we anders... krijgen we straks ook om een uur of kwart, kwart voor één of zo... dan krijgen we ook iets lekkers te horen, toch? Ja, nou, reken maar. Heerlijk, heerlijk. Ja. Uh, uh, Marieke Fransen gaat ons een uh, heerlijk verantwoord lunchrecept doorspelen. En ik ben het nu al op het internet alvast aan het plaatsen. Dus over een paar minuutjes staat het al op de site van Zandvoort Lunch. Maar daar ben ik nog mee bezig. We gaan straks eerst Marieke even bellen. Ja, en het gebeurt allemaal luisteraars op een sunny afternoon.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 Pleasantly <throat> Van luisteraars. Heeft u er ook zo'n zin in in de zomertijd? En deze, deze hit, dat kan ik me nog heel goed herinneren, want toen was ik, was ik een beetje verliest in die periode. Ja. Wat zeg je, Dolly? Ik zeg jij bent toch op tijd. Ja, nee, maar maar uh, oh. luister, nee, maar dat, was, dat was mijn eerste mijn eerste verloopte was dat. Oh, ja. Toen reken ik met de schoolkameraad reek richting het zuiden van het land. En zo ging gingen een paar dagen weg. Maar dat wou ik eigenlijk helemaal niet. Want ik was zo verliefd over me. Ik wou eigenlijk, ik wou eigenlijk, naar, het, ja, ik wou eigenlijk naar dat meisje toe. Weet je. Ja, ja, ja, dat, ja, dat heb je met een eerste verliefdheid. Ja, ja. ja. ja. Uh, welk jaar praat ik nou over? Wat nou, zullen we het daar maar niet over hebben? <laughs> ja? Dat kost ons luisteraars. <laughs> nee, ik, was, ik was 18 jaar, dus ik ben 1965. Dus dit liedje ja. is al zo oud. Ja, het is, nou, maar, maar het is nog steeds ja. leuk om te draaien. Absoluut. En ja. daarom heb ik dat ook gedaan. Hè? Daarom heb ik ja. dat ook gedraaid. Ja, ja, omdat het zo leuk is. Ja, ja, ja, ja, ja. Nu veel belangrijkere dingen, luister maar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja mensen, we hebben wat te vieren hoor. Er is echt iets te vieren hier in Zandvoort. Want tijdens het Greek Food Festival in de Q-Factory in Amsterdam... werd gisteren de uitslag, uitslag bekendgemaakt van de wedstrijd... De Beste Griek van 2018-2019... De lezers van Griekenland Magazine verkozen restaurant Philoxenia Sandvoort... tot absolute winnaar. De jury heeft zich hierbij aangesloten. Op de tweede plaats eindigde restaurant Thalassa in Roosendaal... gevolgd door restaurant Odyssee in Geldermalsen. Nou ja, restaurant Philoxenia Sandvoort werd door de jury genoemd om haar... Uh, geroemd, trouwens niet genoemd, geroemd... Om haar authentieke keuken, de Griekse gastvrijheid, de goede wijnkaart en het gebruik van verse lokale ingrediënten. Op 9 april wordt de oorkonde overhandigd aan eigenaar Costa Bampatias, Bampatias denk ik, dat je het zo, van restaurant Philoxenia Sandvoort. En de jury bestond uit Eleni de zij is directeur van het Grieks verkeersbureau Benelux, dan Dimitris Ostradiatis, dat is een maître van het restaurant Mykonos in Asten. En uh, dan ook nog Peter van Riel, en dat is de hoofdredacteur van het Griekenland Magazine. In maart 2017 hebben drie inwoners van Zandvoort via een burgerinitiatief een verzoek bij de gemeente ingediend om een 500 tot 600 meter lang hek te plaatsen... zodat herten niet via die route het dorp in kunnen komen. Het verzoek wordt in samenwerking met Waternet door de gemeente Zandvoort ingewilligd. Er komt dus een hek van zo'n 700 tot 800 meter lang... van twee meter hoog aan de oostzijde van het fietspad in de zuid... zoals gevraagd door de initiatiefnemers... Het hek wordt in augustus geplaatst. Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt... bij een brand in een appartement aan het Res Resnovaplein in Heemstede. De hulpdiensten werden rond kwart voor één nachts gealarmeerd. Meerdere brandweereenheden kwamen naar de brand. Het incident werd al snel opgeschaald naar middelbrand... De brandweerlieden hebben de deur geforceerd om de woning binnen te kunnen gaan. Het slachtoffer, een oudere dame, werd al snel naar buiten gedragen en ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht in verband met het inademen van rook. Vier fietsers zijn zondagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Brede Rode Straat bij Boulevard Paulus Lood in Zandvoort. Alle fietsers raakten gewond, waarvan één ernstig. Verschillende hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen ter plaatse. Een traumahelikopter landde op het strand en het zwaar gewonde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de overige drie slachtoffers is niets bekend. Dan een laatste berichtje. De VVD in Zandvoort wil dat de gemeente de landelijke intocht van Sinterklaas gaat organiseren. De partij dient hierover vandaag een motie in bij de gemeenteraadsvergadering. Een van de voordelen van het dorp is volgens de fractievoorzitter... dat eventuele anti-zwarte piet demonstranten makkelijk tegengehouden kunnen worden. De NTR, die jaarlijks de intocht van de Goedheiligman op tv uitzendt heeft alle Nederlandse burgemeesters een brandbief gestuurd. Reden daarvoor is dat voor het eerst nog geen enkele gemeente... zich vrijwillig heeft gemeld om de ooit zo gewilde intocht te organiseren. Volgens de omroep dringt de tijd... omdat het voorbereiden van de festiviteiten nogal wat tijd kost. Reden voor de Zandvoortse VVD om actie te ondernemen. Nou, tot zover het... Uh het uh, lokale nieuws. Ja, het was de, het regionale bat nieuws. Was de batterij van mijn iPad leeg. Dus... Oh, meen je dat nou? Ja, ja. Oh. Dus het weer met Dolly Tempier, ik. Ja. Ja. ja, dus ook wat. Uh, oh, ik heb helemaal nog geen weer. Ik ben het weer vergeten. Komt volgende uur. Ben je het nou weer vergeten? Ik ben het weer vergeten, ja. <laughs> nou, dus toch ook wat. Het liedje van de Sidekick Bij ZFM Zandvoort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 May come, I know not when When she does, I know Stay in the world without love. Wat vind jij van Nederland, Dolly, als je het over de wereld van de liefde hebt? Gewoon Nederland, om hier te leven, zeg maar. Wat heb je nou met liefde te maken? Liefde voor Nederland? Mensen lief zijn voor elkaar. In Nederland? Ja. Ik vind mensen helemaal... Er is een deel van de mensen, daar heb ik wel verdusie in. Die vind ik wel lief voor elkaar. Maar er is ook een heel groot deel dat ik denk van... Het wordt, het wordt steeds harder. Want Peter Wien en Gordon die zongen net over A World Without Love. Hè? Dus een ja, wereld zonder liefde. Dat, uh, dat had, niets, ja, ja. Had, had niks met de meisjes te maken. Die jongens waren gewoon niet romantisch. Die zongen alleen maar over de wereld. Stonden bol van de, van de interesse van de wereld. Nou, nee, dat, dat begreep ik toch anders. Oh, nou ja. Ik heb ook niks bijgeleerd. <lacht> dat kan ik altijd. <lacht> <lacht> dat kan ik altijd <laughs> Dan kan het ook al liggen hoor. Kan het het, het ook is toch ja, ja. wat. Nou, uh, ja. Ja, zeven minuutjes vanaf de lekkernijen die we straks gaan horen. Want ja. Ik ben wel erg benieuwd hoor. Ga jij dat ja. bellen? zo? Ik ga strakjes bellen. Okay, nou, Zullen dat... we nog een, een artiest in het licht doen? Want we hebben er zoveel artiest in het licht, wat is dat ook weer? Artiest in, oh, artiest in, artiest in het, het licht! Ja. Een artiest die jarig is. Of die, uh... ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Je weet wel waar ja, ik, ik het over weet, heb. Ik he? weet helemaal ja. waar je het over hebt. Maar dan nou, ja. ben, ben ik de ben dat mappie weer kwijt. En dan je een mapje kwijt? Ja, dan gaat hij weer alle kanten. De luisteraars zouden dat eens moeten zien, die computer hier. Dan, dan, dan vink je iets aan en dan vliegt het alle kanten op. Oh, is dat zo? is welk? gewoon niet te geloven. Nou, binnenkort wordt dat allemaal vernieuwd, hè? Ja. ja. Ver vernieuwd of vernieuwd? Vernieuwde. Vernieuwde. Oh, oh. Ja. Artiest in het licht. Ja, ja hier heb je, de, hem? Ja, heb je hem? Ja, ja. ja. ja. Luisteraars, luister en huiver. Ja, maar die is van vorige week. Ja, nee, dat komt goed. Ga jij eerst maar vertellen over, waar, over wie het gaat. In het licht. Oké, okay, wie zullen we doen? Paul de Leeuw? Ja, ken ik die? Ja. oh ja. Jij, ja, ja. Ja, hij is altijd die man. Ja, toch? ja dan moet je, Paul de hij is jarig vandaag. Oh, hij is, dus, hij wordt alweer, dus hij wordt waarschijnlijk ook een stukje minder wild. Want hij is weer een jaartje ouder. Ook nog. Paul Henry de Leeuw. Ja. Geboren in Rotterdam op 26 maart 1962... Hij is een Nederlandse televisiepresentator, comiek, cabaretier, programmamaker, acteur en zanger. Dus best wel veel hè, tegelijk. Ja. Zijn televisieprogramma's en muziek zijn veelvuldig bekroond en hij is herhaaldelijk uitgeroepen tot populairste presentator, televisiepersoonlijkheid in Nederland en populairste buitenlandse presentator in Vlaanderen. Dat wist ik nog niet. Nee. Uh, op 2 maart 2013 won hij de Vlaamse televisiester 2013... in de categorie Beste Entertainment-programma voor uh, zijn programma Menneke Paul. Ken jij dat programma, Menneke nee. Paul? Nee. Ik ook niet. Maar nou, uh, ja? uh, ik heb hem afgelopen weekend dan wel weer even gevolgd. Want uh, uh, Mark-Marie uh, Ja. doet hij nou samen een programma. En wat mij opvalt bij Paul de Lul, dat hij zo enorm snel uh, kan reageren op situaties en ja, zo. Wat is, is is het taalgebruik ook. Dat ja, dat... zeker, zeker. Ja, ja, dus, ja, klopt helemaal. Ja, ja. ja. Dus nou, en, en, en uh, heb, ja. heb, had je je verhaal al afgerond? Kan ik het? Nou, plan... Nog niet, want ja, weet je over Paul de Leeuw. Als je alles wil vertellen wat, wat je over hem kan vinden, dan dan zit ik hier morgen nog te praten. Maar wat misschien wel leuk is om te weten, is dat hij op 1 juni 1986 zijn radiodebuut heeft gemaakt in Lieve Paul. Dat is een programma dat op zondag van 4 tot 6 uur bij de KRO op Radio 3 werd uitgezonden. Oh, ja. En daar loste hij relatieproblemen van luisteraars op met hulp van Paul van de Lucht en uh, met producer uh, Jeroen Kees. En uh, wat. wat uh, um, hij heeft het Nationaal Songfestival natuurlijk gepresenteerd. En het Kinderen voor Kinderen Festival. Hij heeft heel veel gedaan. En hij behoort tot de best verdiende, verdienende mediapersonen in Nederland. Zijn vermogen werd in 2012 al geschat op zo'n 15 à 20 miljoen euro. Echt waar? Ja, zeker. Ja, oh, dan hak ja, ja. even bij hem langs. Ja, ja, toch? Even een gebakje halen. Hij zag er dus wel een lekker taartje <laughs> hebben, denk ik. Nou ja, we gaan uh, luisteren dus naar de jarige Paul de Leeuw met een heel stiekem liedje. Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste. Ik heb het niet met je overlegd Stiekem wil ik jou vertellen Dat ik zoveel van je hou Omdat je dood gewoon van mij bent Ik je mijn leven toevertrouw Al ik je stiekem zie genieten Van een vodka met veel ijs worst, ganaal kroketjes met de auto naar Parijs Voelt het saampjes zo ontzettend vertrouwd. wij met z'n twee Kunnen het simpelweg ook niet doen Daar zitten we niet mee Dit is een stiekem liedje Jij weet niet wat ik heb gedaan Een stiekem liedje voor mijn liefste Jij bent de bron van mijn bestaan. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Ik kan het schreeuwen van de daken, ga ik jou gelukkig maken. Duizend rozen voor je snoeien, zelf mijn haar weer laten groeien. Stiekem kan ik zo genieten, zonder opsmuk of kabaal. Dat we samen zijn al jaren, doodgewoon en heel normaal. Zie ik je zoeken in de kamer, wacht je tot ik heb gezegd. Waar je je sleutels of iets anders deze keer hebt neergelegd. Weet je, zonder jou, dat is een liedje waar ik nooit aan denken wil. Want tussen zingen en beleven zit een hemelsbreed verschil. Dit is een stiekem liedje, omdat jij er niet om hebt gevraagd. Een liedje voor mijn liefste klinkt misschien een beetje afgezaagd. Stiekem wil ik jou vertellen dat ik zoveel van je hou, omdat je doodgewoon van mij bent. Ik je mijn leven toevertrouw. Stiekem is nu niet meer stiekem, want ik zing het nu voor jou. Ik wil je één ding nog vertellen Dat ik zoveel van je hou How do you Eggs in the morning. Ja, we weten helemaal niet of er eieren bij te pas komen, luisteraars. Ja, maar, maar dat weet ik wel, dat niet hoor. Nee. <laughs> we, hebben ook nog geen, we hebben ook nog geen vaste tune, maar. Nee, maar het gaat uh, wel komen. Ja, dan maar de, de, de eieren in de ochtend. <laughs> het is wel middag. Het is wel middag, maar ik hoop niet dat onze, onze belster. Uh, of degene die wij gebeld hebben, dat erg vindt. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Hey Hé, Marike. Ja, luister. Hallo. Alles goed met je? Alles is goed met mij, ja hoor. Gelukkig Dat is goed. Ben je zenuwachtig? Nee, helemaal niet. Goed zo. Dat is mooi om te horen. Want luisteraars, wij hebben aan de telefoon Marike Fransen. En, uh, Marieke Marike Franse is een, uh, een, ja, een, een, een, een auteur, hè? Of hoe noem je het? een vrouwelijke auteur oh. eigenlijk? De, gewoon een. Een oude, niet een autrice, hè? Nee, ja. Nee. <laughs> schrijfster. Marieke is een schrijfster van een uh, bijzonder boek met uh, heerlijke gerechten... die uh, goed zijn voor het lichaam en uh, voor de lijn die wij graag uh, in onze kleding terugzien. Huh? Goed voor lijf en geest. Kijk, kijk. En Marieke gaat ons wekelijks een heerlijke verantwoorde lunchmaaltijd uh, uh, brengen... En uh, ja. zij zal ons de recepten vertellen en de manier waarop we die lunch kunnen klaarmaken. En dan gaan we daar heerlijk van eten. Heb je vandaag al een lekkere lunch voor ons meegenomen, Marieke? Ik heb vandaag een heerlijke lunch voor jullie meegelopen. Vertel, vertel. Uh, ik heb een bloemkoolsalade met feta en bonen voor jullie bedacht. Oké, okay, nou, en wat ik, hebben we daarvoor nodig? Wat we daarvoor nodig hebben is uh, 400 gram bloemkool. ja. Daarvoor hebben we 250 gram cannellini-bonen. Daar ga ik zo nog wat over vertellen wat cannellini-bonen zijn okay. nodig. We hebben 150 gram feta-kaas nodig. Maar als je dat niet lukt of niet lust, kan je altijd huttekaas nemen. Die is overigens hmm. nog wat lager in zijn vetpercentage ook. Uh, maar je kan ook bijvoorbeeld mozzarella nemen. Oh, okay. uh, ik, ben daarin, ik ben daarin niet zo heel erg streng. Ik vind namelijk dat het belangrijk is dat je ook lekker kan genieten van wat je eet. Ja. Dus daarin ook weer de bewuste keuze maken. Oké. Okay. Um, dan een eetlepel... olijfolie, een beetje peper... een stuk rode paprika... een beetje gedroogde salie... en een snufje zout. En een beetje munt zou dat ook lekker zijn? Uh, als je van die frisheid houdt, yeah. kan je dat er altijd overheen doen. Ik ben bijvoorbeeld Prima. zelf onwijs gek op koriander, dus ik gooi oh, overal okay. oh, koriander <laughs> doorheen, omdat ik dat gewoon een hele fijne smaak vind. Dus daarin mag je natuurlijk ook altijd een beetje je eigen smaak in toevoegen. Oké. Okay. Nou, wat we doen is, we snijden als eerste de bloemkool in kleine stukjes en doen dat in een grote kom. Ja. Daarnaast pak je even de paprika en die doe je ook in kleine blokjes en die voeg je dan toe aan de bloemkool. Daarbij gaan de cannellini bonen, waar ik zo nog wat over ga vertellen. Ja. <laughs> uh, vervolgens doe je wat uh, uh, plukjes uh, van de munt. Oh, die heb, nou, die heb ik er net niet eens... Je hebt het net over munt en ik zeg oh, dat je dus oh, een paar okay. stukjes munt ja. erdoorheen voor de frisheid. Ja. En dan uh, doe je lekker wat uh, blokjes feta doe je erbij. Nou, dat hussel ja. je even goed door. Ja. Om vervolgens de gedroogde salie toe te voegen. Ja. Dan wat olijfolie. Dan trekt dat er lekker in, die smaken. Nog ja. even goed husselen. Uh, en op smaak maken dan met wat peper. En wees altijd kritisch met je zout. En als je zout gebruikt, kan ja. ik adviseren om lekker uh, Himalaya Himalayaans wil ik dat, zeggen. Dat is <laughs> Himalaya zout die, Dat is die gebruiken. roze zout, hè? Ja, dat ja. is die roze. Oh, okay. Of keltisch zeezout. Waarom? Um, ons zout. het enige wat dat nog bevat, is het mineraal zout. En als je naar keltisch zeezout gaat kijken of naar Himalaya zout, ja. dan heb je nog heel veel andere mineralen die het net oh. even gezonder en voedzamer maken. Oké. Okay. Mooie dus tip. Dat is, altijd, dat is een goede tip. Nou ja, als je het ja. op smaak hebt gewakt, dan ja. hussel je het er even lekker door. En dan kan je eigenlijk gewoon genieten. En als je dan mist om wat uh, brood erbij te eten, zeg ik, rooster lekker een speldboterham of een goede volkorenboterham. Ja. Doe daar ook een heel klein beetje olijfolie overheen met ja. misschien nog een, zusje, een snufje zout. En dan heb je een heerlijk lekkere geroosterde boterham erbij. Oh, Oké, okay. goed. Dus dat mag. Nou, zou... Ja, ja dat, dat, dat mag. Ik ben niet. Ik vind het heel belangrijk dat mensen niet meer bang zijn voor. En of koolhydraten en verschillende voedingsmiddelen. Je moet op een gegeven moment een beetje gaan samenstellen. Mm -hmm. En als je dan een boterham erbij pakt, zorg dan dat je een lekkere voet samenneemt. Vandaar dat ik spelt zeg. Want het is lekker donker en dat vult ook enorm. Mm -hmm. En ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik vind niks ergers dan het idee dat ik te weinig heb gegeten of dat ik nog trek heb, ja. dus eet ik altijd iets wat lekker een goede bodem heeft. Dus ja, een ja. En een dan ga je tenminste niet lopen zoeken daarna weer. Precies. Ja, ja. Maar We is het, het ook aan... gunstig voor Toch. de lijn? Uh... Dit is hartstikke gunstig voor de lijn. Okay. Ja, Marike heeft een boek geschreven waarin je in tien weken tien kilo kunt afvallen met, door gebruik van dit soort recepten. Ja, ja. klopt. Ja. Ik geloof niet in crash-diëten, ik geloof dat je jezelf gezond en slank eet. Ja. En dat doe je door het lichaam de juiste voedingsmiddelen te geven en de juiste signalen te geven. Je verbranding te optimaliseren en dus elke 2,5, 3 uur iets gezonds, volwaardig en vooral ook lekker eet. Ja, nou, geweldig. Je zou nog even, even iets vertellen ja. over de cannellini... want even we gaan even... aardig uh, naar weer naar de klok van het NOS-journaal toe. Dus... <laughs> een kleine uitweiding, cannellini-bonen zijn, uh, zijn roomwit... en ze komen uit Italië. Dus ja? Ze zijn lekker mild en ze hebben een beetje een noodachtige smaak. Daarom passen ze ook zo lekker in deze... Salade. Ja, ja. Ik vind, ik vind noten, kaas, dat en een beetje groenten erbij is altijd een goede combinatie. Okay. Deze kan je gewoon uit blik halen. Je kan ze ook vers halen en dan eerst wellen. Ja. Mag je nou geen, heb je geen zin en op tijd, kan je ook altijd kijken naar bijvoorbeeld een kidney bean. Oh, okay. als, als, ver, als vervanging. Ja. Nou, staat het een het recept. En als ja. het goed is, krijgen jullie die ook online, toch? Ja, als het goed is, ik heb hem al op Zandvoort Lunch gezet nou, voor je. Helemaal leuk. Dus uh, als de mensen het terug willen lezen, uh, ga naar onze Zandvoort Lunch Facebook-site. Yes. En daar staat het recept op. Ik heb jouw prachtige fotootje niet kunnen gebruiken, want dat, dat lukte me niet. Dus ik heb wel echt? een foto van bloemkolen neergezet. Maar lieve <laughs> mensen, het ziet er in het echt heel veel smakelijker uit... dan die foto die ik erop gezet heb. Maar het recept kunt u nalezen en daar kunt u heerlijk... Nou ja, misschien vandaag nog en anders morgen alvast beginnen met zo'n heerlijke lunch van Marike. Nou, nou Mar ja. Mar Marike, wat mij betreft, uh, ik vind het heel gezellig dat je dat, dat wekelijks bij ons uh, komt vertellen in het programma. Ik ook. Ja, want het, ja, het is weer eens, uh, ja, ik, ik zit wel een beetje te watertanden zo. Ja, achter ik mij. ook. <laughs> Goed zo. Weg, recht, in. <laughs> hey, maar dankjewel daarvoor. En, dankjewel. Uh, ik hoop dat je het heel lang gaat volhouden, want wij houden het sowieso lang vol. Maar ja, ja. <laughs> beloof om een keertje bij jullie langs te komen met de lunch zelf. Je nou, oh, kijk eens. Oh, oh, wat een verwennerij. Ja, we hebben hier ook een gast in de studio, die staat ook in de studio. <laughs> nou, ja, ja, ik <laughs> ja. <is> Helemaal leuk. <laughs> nou, Marike, ons. Zet ontzettend bedankt voor je bijdrage vandaag. We hopen je volgende week weer te spreken... met weer zo'n heerlijk recept. gaat helemaal goed komen. Fijne okay, dag. doe jij ook. Dag. Dag, dag Marie. Ja, We hebben het goed gedaan...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 That's not me. Luister er nog altijd naar Zier en Lungs. En het gaat hier wel met bloed, zweet en tranen. Toch door op de... Zeker weten. <laughs> het klotst overal. Het klotst overal. Straks oh. gaan we met Joop van Nes praten. Dus dan moeten we moeten ons geestelijk ook even voorbereiden. Ja, we Eerst doen. nog even een stukje cabaret. Dat he? gaan we ook wel doen. Nieuws. Ja, heb jij, leuk, heb jij leuke... Ja, alles leuk natuurlijk. Oh ja, nou, hoor, ja, ja Ik heb al wat leuks klaarstaan. Ja? Ja, kijk maar even op mijn lijst. Ik zal even kijken waar ik het heb staan. Ah, oké. Okay. Nou, lijkt me een goed plan. Ja, toch? Ja. Uh, ja maar ja. we hebben eerst nog even tijd voor een liedje. En dat ja. doen we dan. Kijken we even, om, even omhoog, kijken. Niet te hoog, Sammy. Kijk, omhoog, Sammy. Maar wel een eye in the sky, zeg maar. En dan yes, yes. Uh, doen we dat met die Alan Parsons project. Colin Blundstone. van die Ellen Parsons product Luister, ze moeten er even uit, want uh, het ja. nieuws komt voorbij. Jammer, hè? Ja, nou ja, en, en, en nou, straks om half één weer nieuws... maar dan het regionaal. is met Doi natuurlijk, en uh, dan gaan ze ook het weer... voor ons op zoek, heb ze beloofd, toch? Dat, oh, dat oh. heb ik al een hele post klaarstaan. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik okay. ben meteen gaan zoeken nadat toen ik merkte dat ik het kwijt was. Oh, moet oh, wo ja, het ja, eruit? Ja. Ja. -oh. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. C Maar nu eerst.